Heeft elf zonen, elf zonen, heeft vader Jacobs. En ze schieten maar, en ze vinden maar, daar is niets meer aan te doen. Vader Jacobs heeft elf zonen, elf zonen, heeft vader Jacobs. En ze juichen maar. En ze zingen mij en Utrecht kampioen. Onze keeper heeft grote handen, grijpt de ballen in alle standen. Achterhoede bij topje tanden uit de brand met heel de brand. Vader Jacobs heeft elf zonen, elf zonen.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 je mag gewezen, onze Olsen wordt hoog gewezen. Stijf en Marco die blijven bezen, voor en achter tegelijk. Vader Jacobs heeft elf zonen, elf zonen, heeft vader Jacobs. En ze schieten maar, en ze winnen maar.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 Kleine Karel is niet te stoppen, er komt zo een doelpunt bij. Vader Jacobs heeft elf zonen, elf zonen, heeft vader Jacobs. En ze schieten mij en ze vinden mij. Zonen, van de Ik vader, ja, en ze juichen mij, en ze zingen mij, en ze u -trent.